Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 40 doden gevallen. Er zouden 80 mensen gewond zijn geraakt. Er woedt al maanden een strijd om Tripoli tussen strijdkrachten die vechten voor de internationaal erkende regering in Libië en de militie LNA van krijgsheer Haftar. Het LNA had maandag aangekondigd luchtaanvallen te gaan uitvoeren op de stad. Maar de organisatie ontkent verantwoordelijk te zijn voor deze aanval op het detentiecentrum. Libië is het belangrijkste vertrekpunt voor migranten uit Afrika en het Midden-Oosten... om met de boot naar Europa te gaan. Migranten die worden onderschept komen in een detentiecentrum terecht. Vaak onder slechte omstandigheden. Fotograaf Erwin Olaf heeft een koninklijke onderscheiding gekregen op zijn zestigste verjaardag. Hij mag zich nu ridder in de orde van de Nederlandse leeuw noemen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn toonaangevende foto's en zijn inzet voor de homogemeenschap. Olaf werd verrast met de onderscheiding bij de opening van zijn tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. De Amerikaanse vrouwen staan voor de derde achtereenvolgende keer in de finale van het WK-voetbal. In Lyon wonnen ze met 2-1 van Engeland. In de tweede helft leken de Engelsen de gelijkmaker te maken... maar de videoscheidsrechter keurde de goal af wegens buitenspel. En daarna misten ze nog een penalty. De anderhalve finale is komende avond tussen Nederland en Zweden. En voor het eerst dit WK is er geen speciale fanzone... waar supporters bij elkaar kunnen komen voor de wedstrijd. De gemeente Lyon zegt dat het op zo'n korte termijn niet te organiseren was. Ook de optocht van Oranjefans naar het stadion komt er niet.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 Yeah. The whole been spinning You take my cares away I can so overcomplicate People tell me to medicate Feel my blood ZFM, ZFM dan voor, ZFM dan 106.9 FM. Zf Ja, www.zfmzandvoort.nl Think we're the perfect pair It's my affair Yeah, I don't know with the drama I'm fixing my karma one more night of your nirvana